Om het Turkse pleegkind Yunus is een jarenlange juridische strijd gevoerd. In 2007 werd de jongen door het gerechtshof in Den Haag aan zijn biologische ouders toegewezen. Omdat jeugdzorg onvoldoende had aangetoond dat hij was mishandeld en dat zijn ouders niet voor hem konden zorgen. Volgens de advocaat van Yunus' ouders heeft jeugdzorg die uitspraak aan zijn laars gelapt door verder te procederen. Jeugdzorg zegt dat dat uit bezorgdheid om Yunus was. In 2010 bepaalde de rechter dat de jongen bij zijn lesbische pleegouders kon blijven. Hij was inmiddels in Nederland geworteld terwijl zijn biologische ouders weer in Turkije woonden. Het weer vanavond en vannacht overal droog, minima iets onder het vriespunt. Morgen geregeld zon, weinig wind en maxima van 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 that led me to you De ponta aan no de